Tweetalig onderwijs, het kan straks ook op de basisschool. En stedenpolitiek op hoog niveau, want is het uit publiek weer welkom bij ajax Feyenoord Of wordt het knokken. U kunt ook op onze uitzending reageren. Bel dan naar ons gratis telefoonnummer 0800-1121. Dat is 0800-1121. Of Twitter mee met de hashtag WNL. Ons online volgen kan ook. Op Twitter vind je ons via het WNL-nacht. Ja, het nieuwe jaar is aangebroken. En dat betekent een nieuw jaar met nieuwe regels. Een van de grootste wetwijzigingen kunnen we toch wel de leeftijdsverhoging van alcohol gebruiken. Noemen. We kunnen wel stellen dat deze wijziging zwaar op de maag ligt bij de Nederlandse gemeente. Het komende uur bij ons aan tafel zit Juri Wik, projectleider van onder andere Veilig Uitgaan bij het CCV, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Goedemorgen Juri. Goedemorgen. Uh, ja, allereerst wat kunnen we voor je inschenken? Nou, een kopje thee als jullie. Een kopje thee, ja. die, kom, die komt eraan. <laughs> uh, uh, maar dan, Veilig Uitgaan. Uh, ja. Wat doet het Centrum voor Criminaliteitspreventie? Uh, wij uh, stimuleren publiek private samenwerking. En dat wil zeggen dat wij overheid, burgers en ondernemers uh, met elkaar verbinden... om criminaliteit in de samenleving te voorkomen op verschillende onderwerpen. Ja, en en wat, wat houdt dat concreet in? Het houdt concreet in uh, uh, dat wij uh, uh, samenwerking op lokaal niveau stimuleren... door middel van uh, uh, gemeente, politie, ondernemers... Ah. Uh, gezamenlijk uh, de, een analyse laten maken... en uh, uh, ja, de juiste maatregelen kiezen om uh, criminaliteit te, te voorkomen. Jullie willen eigenlijk een soort van netwerk vormen... tussen, tussen die drie uh, belangrijke spelers eigenlijk? In het land. Ja, maar ook tussen het Rijk, uh, de, de, de regio's en de lokale overheden. Ja. Um, ja, er is heel erg veel te doen uh, rondom, uh, rondom de, de nieuwe wetgeving. Ja. Um, uh, er worden nogal wat problemen uh, verwacht uh, in het uh, wat betreft het stapleven, het uitgaan. Ja. Um, wat zijn op dit moment de grootste problemen? Uh, op, dit, uh, op, dit, minst, op dit moment zijn de grootste problemen uh, de veronderstellingen die er leven. Van wat gaat er mogelijk allemaal gebeuren? Uh, het is nog maar net een uh, week oud. En het uh, ja, is nog echt heel erg vroeg om daar uh, nog iets zinnigs over te zeggen. Van wat gaat er gebeuren? Wat er gaat in ieder geval gebeuren is dat je in ieder geval niet meer onder je achttiende uh, mag drinken. Nee. En uh, daar zullen ondernemers en andere, uh, of tenminste de drankverstrekkers op een andere manier mee om moeten gaan. En uh, dat is een, uh, een, een omslag. Nou, dan gaan jullie mee aan de slag. Ik kan me voorstellen dat je al die problemen, al die uitdagingen aan het inventariseren... Ben, hoe, hoe doen jullie dat eigenlijk? Uh, dat doen wij door uh, veelal in gesprek te treden met gemeentes, uh, politie, uh, met, uh, met ondernemers, Koninklijke Horeca Nederland, uh, Trimmels Instituut uh, en de verschillende ministeries die bij betrokken zijn. Uh, waarvan de belangrijkste op dit moment ook het VWS is. Want het gaat uh, met name natuurlijk om een cultuuromslag. Ja. En niet zozeer het handhaven van uh, overtredingen. Dat is natuurlijk wel nodig om een verandering teweeg te brengen in Nederland. Ja, en dat, dat is natuurlijk het allermoeilijkste wat je kan doen: een cultuuromslag uh, aanbrengen. Ja. Zou, liggen, liggen daar ideeën voor? Uh, Jazeker. De, de campagnes die gestart zijn... Uh, de niks campagne van VWS... Uh, dat, is, dat, is een, uh, dat moet bewustzijn bevorderen... bij ouders en uh, verstrekkers... en bij ja, een ander een normbesef in Nederland. Uh, zo breed mogelijk. En uh, ja, ik zie dat daar vele partijen... eigenlijk de, de boodschap wel omarmen. Alleen ja, de vraag is... wanneer uh, wordt de, wordt de, is er sociale acceptatie... dat er onder de 18 meer, niet meer gedronken wordt? Ja, dat duurt even, maar... Ja, daar zijn we daar is een goede start mee gemaakt. Ik kan me best voorstellen dat het een, een frustrerend proces is. Dat je graag wil dat dat zo snel mogelijk er doorheen komt. Dat je zo snel mogelijk iets, iets teweeg kan brengen. Iets kan veranderen. Maar dat dit, ja, dit zo'n zo langdurig proces is. Dat je, uh, dat je daar niet heel erg snel resultaat uh, van kan zien. Uh, nou ja, ik, het is al heel mooi dat, je, dat we nu al zicht hebben op, uh, op de consequenties van alcohol. Als je jonger bent dan 18 jaar. Dat was uh, een paar jaar geleden. Waren er de, waren de wel al onderzoeken. Maar er dat, dat, dat, dat zijn er steeds meer bijgekomen. En eigenlijk is het besef nu wel uh, dat het inderdaad... Schadelijk is. Mm -hmm. En uh, ja, dat moet langzaam komen. En iedereen die je nu meepakt, die, uh, ja, die is mooi meegenomen. Nou, Jury Vrie van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Bedankt voor nu straks wat we een beetje verder over. De controle op alcoholgebruik onder jongeren. Dat heeft ook op gemeentelijk niveau nogal wat stof doen opwaaien. Ja. Uh, morgen sluiten de voor de Oscars. Uh, Netflix spreidt zijn tentakels uit naar België... en gaat bovendien in 4K uitzenden. En we moeten het hebben over de toestroom naar de Nederlandse bioscopen. Ja, we bespreken het uh, laatste filmnieuws uh, uh, met uh, filmkenner Robert Blokman, Blokland. Goedemorgen, Robert. Hi, goedemorgen. Ja, sluiting van de stemrondes voor de Oscars. Hoe gaat dat in zijn werk? Nou ja, de, de stemmust gaat dicht. Hè. Dan gaan ze tellen, lijkt mij. Hè. Volgende ja. week uh, <laughs> worden de, de nominaties bekendgemaakt. Ja. Dus de, de mensen die kant maken op de deeltjes... Uh, en dat is, dat is nu afgelopen met stemmen. Er zijn 6.000 kandidaten die hebben hopelijk hun stembiljetten ingevuld. Ja, en uh, uh, al een beetje zicht op, uh, op uh, Oscar, grote Oscar-winnaars? Nou, er zijn, zijn veel goede films dit jaar. Er zijn, er zijn veel films waar een bus omheen is. Twelve uh, Years a Slave. Uh -huh. Die binnenkort een Nederlands bioscoop gaat draaien. Uh, Wolf of Wall Street van yeah. Martin Scorsese. Yeah. Al schijnt die film te grof te zijn voor de Oscar-stemmers. Oh. Het zijn toch vrij veel oudere Oscar-stemmers. want uh, Om lid te worden van de Academy die uh, de prijzen uit deelt, moet je enige staat hebben in Hollywood, uh, dus doorgaans zijn, zijn bloederige films met heel veel fuck erin, zoals Wolf of nee. Wall Street, want die heeft een record gevestigd van 508 keer fuck. <laughs> uh, die doen het doorgaan niet zo goed, uh, ja. daar, daar ja, uh, haken ze toch bij af, hoe goed ze ook zijn. Houden ze niet van uh, wat dat betreft. Uh, uh, zijn er nog Nederlandse inzendingen? Uh, we hadden Borman ingezonden, maar die is helaas in de voorronde afgevallen. Ja. Uh, heel jammer, maar zo gaat dat af en toe. Ja. Ja. Uh, Zo'n zo zo clubje mensen, die dan die, uh, over die Oscars gaan, die, die stemmers. Uh, uh, je, je zei dus mensen met statuur. Uh, wat, wat voor mensen moet ik dan voor me zien? Moet ik dan regisseurs voor me zien? Moet ik dan acteurs voor me zien? Uh, wie zijn dat? Ja, dat kan iedereen, kan iedereen in Hollywood zijn die iets voorstelt. Dus regisseurs, acteurs, cameramensen, make-up mensen. Make -mensen. Uh, in elke discipline worden mensen gevraagd die uh, enige jaren hebben meegeteld. Bovendien, als je een beeldje wint, dan word je automatisch lid van de club. Dus uh, Jennifer Lawrence, die vorig jaar gewonnen heeft, is 22... Maar die is al lid van de Academy. Ja, prima. Maar uh, uh, dat kan voor iedereen zijn. En Paul, voor is volgens mij lid van de club... Uh, een van de weinige Nederlanders die mm. daar ooit gevraagd is? Hmm. Ja. Uh, Netflix dan. De expansiedriften van Netflix. Want uh, al langer beschikbaar in Nederland natuurlijk. Uh, maar dus nu ook naar België. Uh, is dat goed nieuws? Ik denk het wel ja, want, want nou ja, een van de problemen in de filmwereld is piraterij. Mm. Waar ze al jaren tegen worstelen, dat scheelt uh, miljarden, wereldwijd miljarden euro's aan inkomsten. En uh, er zijn steeds meer legale manieren om, om films en series te downloaden. Gewoon tegen kleine betaling kan je gewoon grote groot kwaliteit uh, films en, en series uh, in je eigen huiskamer krijgen. En Netflix is een van die manieren. HBO heeft ook manieren, uh, uh, Partij doet het ook tegenwoordig. Uh, UPC is bezig met een soort systeem. En dat, dat is erg goed, want dat is een van de weinige manieren waarop de filmsector piraterij kan bestrijden. Ja, uh, uh, over Netflix, ik, uh, ik weet niet, heb je ook Netflix? Ik heb zelf geen Netflix, moet ik heel eerlijk zeggen. En meestal krijg ik recensie-exemplaren van alle series ah, en films. Ja. Dus ja, dat is een informatie. Oh, luxe, want, want dat aanbod van Netflix. <laughs> de, mijn vrienden zeggen in ieder geval tegen mij, en ik ben het met ze eens, het is nog een beetje mager, het is nog een beetje klein. Het Amerikaanse aanbod is zoveel groter. Wanneer gaat dat eigenlijk veranderen? Ja, ik denk dat er veel kinderziekte zijn. Zolang zo, zo is Netflix nog niet in, in Nederland. Dus dat is vorig jaar pas geïntroduceerd. Ja. Um, er, er moet wel wat aan gedaan worden. Maar ik denk dat het een kwestie van tijd is... voordat het meer beschikbaar is. Ja, en nu willen ze bezig met dat 4K. Wat is dat? Uh, dat vind ik een hele goede vraag die, ja. die je stelt. Ja. <laughs> ik heb eerder geen flauw idee. Wat is 4K? Het is, het is, wat, ik, wat ik begrijp is het Ultra HD. Zeg maar nog beter dan 1080p. Scherper dan scherp. scherp Daar komt dat op scherp. neer. Ja, nee, dat is hartstikke fijn. <laughs> Zo scherp dat Netflix je ogen eruit snijdt. Maar goed, daar gaan we dan misschien op het later moment even, even op terugkomen. Maar dan de Nederlandse bioscopen. Toch een beetje een zorgenkindje over de afgelopen, nou, laten we zeggen, twee decennia. Maar 2013 was ineens een uitstekend jaar. Hoe komt dat? Nou, het gaat al een aantal jaren goed met de Nederlandse bioscoop. Ja. Elk jaar worden de records gebroken. En ook dit jaar is er weer een record gebroken. 30,8 miljoen bezoekers wow. zijn naar de bioscoop geweest. Dus dat is elke Nederlander nou ja, bijna twee keer. Ja. Dat zijn best goede cijfers. Ja. En de bioscoop blijft uh, mateloos populair. Uh, uh, alleen, er zijn, er zijn een aantal probleemgevallen. Uh, de arthouses doen het relatief minder slecht. Dus de kleinere filmhuizen. Ja. Die hebben vorig jaar een grote hit gehad met uh, de, de Franse comédie Enthousiable. Ja. En dit jaar hadden ze die niet. Dus dan, dan ja, lopen de... Uh, cijfers een klein beetje terug. Ja. En... Uh, Nederlandse films doen het ook erg goed. Alleen het probleem met Nederlandse films is het moet wel gemaakt en gefinancierd worden. En de overheid uh, ja, besteedt daar op dit moment weinig aandacht aan. Er is nu wel een voorstel voor een nieuwe financieringsregeling. Maar daar moeten nog details voor worden ingevuld. En dat moet snel gebeuren, want anders hebben we geen Nederlandse films meer. En dat maakt juist dat we zo vaak naar de bioscoop gaan. vergeleken met andere landen. Want alle andere landen, zoals Frankrijk en Engeland, lopen terug qua bezoekersaantallen. Dus in Nederland zijn we uh, tegen de trend uh, in aan het gaan, gelukkig. Even in het kort, kun je een paar Nederlandse filmtitels noemen die, die we in 2014 moeten zien? Nou ja, de, de, de, de, de, de, de grootste hit gaat ongetwijfeld Gooiste Vrouwen 2 worden. Die komt volgend jaar. Uh, mm. Of nee, dit jaar, sorry, even wennen. Dit jaar kerst in de bioscopen. Uh, verder komt er een hele mooie oorlogsfilm uit Oorlogsgeheimen. Een soort jeugdfilm die de oorlog afspeelt. Uh, de nieuwe Carisselé komt eraan. Dat was dit jaar ook een enorme hit. En natuurlijk Toscaanse Bruiloft van Johan Nijnhuis. Je kan ervan vinden wat je wil. Je kan het vreselijk vinden. Uh, al die romantische zomercomedies. Maar het was wel vorig jaar de best bezochte Nederlands film met 720.000 bezoekers. Ja. Dus ook dit jaar zal Jan Kuyman ongetwijfeld weer heel veel bezoekers naar de bioscoop gaan trekken. <laughs> Duidelijk. Filmkenner Robert Blokland, dankjewel. En wij gaan uitzoeken wat dat 4K nou precies inhoudt. <laughs> Ik hoor het heel graag van jullie. <laughs> 12 minuten over 5. Het dus Radio 1. Zometeen de kranten. Nu Eva de Roveren. En uh, fantastisch. Tussen, jouw kussen zacht Op mijn natte dromen Want Bang van komen en jou Gaan Sla Lekker ding Want jij is lastig Nog meer jij Is fantastisch toch Sla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 ZANG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 Eva erover, fantastisch toch. Radio 1, nu al wakker, maar niet gaan slapen hoor, wat Eva erover zegt. Want wij zijn nog minstens drie kwartier onderweg. En wij proberen je zo goed mogelijk die woensdag in te leiden hierbij. Nu Al Wakker op ja. Radio 1. Het is nog vroeg deze woensdagochtend, maar de kranten zijn inmiddels alweer onderweg. Radio Nieuws, Radio 1 brengt het nieuws van alle kranten. kranten <lacht> nou, <onze> heel, <lacht> mijn hele grap gaat weg. Leon de kranten, doe maar gewoon. Ik heb ze gewoon opgeraapt. Ze <lacht> dus zijn niet alleen onderweg, ik heb ze al. En uh, daarin valt genoeg.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 onder de 18 jaar worden sinds 1 januari geweigerd in kroegen en discotheken... omdat ondernemers bang zijn voor zware boetes en zelfsluiting. Uh, zo dreigt het alcoholverbod voor jongeren tot 18 jaar uit te draaien... op een stapverbod, meldt het AD. Horeca-eigenaren stellen onmogelijk te kunnen voorkomen... dat ook jongeren onder de 18 in hun zaken alcohol nuttigen. Uh, formeel staat op de eerste overtreding een boete van 1360 euro. En na drie misstappen volgt zelfs sluiting. Uh, Maarten Zoetemeijer van Café Kont van het Paard in Brielen... ik heb het zelf niet verzonnen, <laughs> zegt dat het risico veel te groot is. En collega Ronald van Spronsen van Feestcafé Overboord... is dezelfde mening toebedeeld. Ik kan niet constant achter 16 of 17-jarigen aanrennen... om te kijken of ze een biertje hebben, stelt hij. Uh, Horeca Nederland heeft de signalen meegekregen... en probeert café-eigenaren gerust te stellen. Zij verwachten niet dat er direct hard ingegrepen wordt. Uh, het intrekken van vergunningen zou uh, nog niet aan de orde zijn.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 Een nieuw jaar, nieuwe regels. Uh, per 1 januari is een biertje bestellen slechts nog weggelegd... voor de 18-plussers onder ons. Voor de jeugd is de nieuwe alcoholwet de maatregel met de grootste impact. Weinig jongeren zitten erop te wachten. Ja, Het onderzoek is gebleken dat 85% van de jeugd lak zal hebben... aan deze wetswijziging. En ook veel gemeenten zijn het niet helemaal eens... met de leeftijdsverhoging. Bij ons aan tafel zit uh, Juri Vick, uh, projectleider van onder andere... Veilig Uitgaan bij het Centrum voor uh, Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Ja, Juri, uh, een derde van de gemeente heeft gezegd dat ze niet van plan zijn... bijvoorbeeld om meteen leeftijdscontroles uit te voeren. Dat is niet best. Ja, uh, ja dit, het is niet best. In die zin, uh, ik denk dat er wel uh, gehandhaafd gaat worden. Uh, uh, zeker ook in de toekomst. Alleen ja, het is, de regel is net ingebracht... en. Uh, uh, het, het, er is een hele groep jongeren die al gewend is om te drinken. Oh. En om die nou massaal als, uh, uh, ja, als een razzia op te jagen... dat lijkt me uh, ook een, uh, een moeilijke zaak. Ja, want dan hebben we het over de mensen die uh, bijvoorbeeld nu 17 zijn. Uh, die ja. al gewend zijn uh, uh, om af en toe, als ze een leuke avond ja. hebben... een paar biertjes te halen in de supermarkt bijvoorbeeld. Of ja. om gewoon lekker te gaan drinken. Uh, uh, dat zijn de mensen die, die nu, nu gevoelsmatig een beetje tussen wal en schip uh, uh, vallen. Ineens weer moeten stoppen. En daarvan zeggen sommige gemeentes dus, wellicht een derde... Uh, nou, die laten we even met rust. We wachten er even mee. Ja, maar daarentegen zie je ook weer dat de, de groep die eraan komt... zeg maar de volgende generatie jongeren, uh, daar wordt wel op uh, gecontroleerd. Ja. Uh, dus je ziet dat er uh, ja, met deze generatie wat soepeler om wordt, wordt gegaan. Uh, aan de ene kant begrijpelijk. Uh, ja, Wat ik al zeg, uh, als je al gewend bent om te drinken en je wordt in één keer gestopt... Mm -hmm. ja. Uh, het, is, het is lastig. Dat betekent dat je een hele blik uh, handhaving open moet gaan trekken. Ja. En uh, ja, er zijn ook misschien wel andere manieren om, uh, om, om te zorgen dat de wet nageleefd wordt. Ja. En, en niet alleen maar door middel van handhaving. Het is wel gek natuurlijk dat je als 17 jaar in de ene gemeente... het uh, rustig kunt doen en dan kom je bij de buren en dan... Uh... Ja, aan de ene kant wel. Ik, ik kan niet namens de, de, alle gemeentes praten natuurlijk. Ik vertegenwoordig ze niet. Ja. Maar wat ik wel kan uh, begrijpen is dat er verschillende prioriteiten... worden gesteld aan beleid. En ja. de ene gemeente zal, uh, zal fors inzetten op alcohol... en de andere gaat meer op andere taken. Nou, dat, dat is het allerlastigste verhaal natuurlijk. Uh, Bernd Snijders, burgemeester van Haarlem... Uh, voorzitter van het Genootschap van Burgemeesters... Uh, zei eerder in uh, WNL Opiniemakers... Een, uh, een WNL-programma op de vrijdagavond. Ja. Uh, liet hij al weten dat, ja, dat. dat het voor gemeentes. voor, somm voor sommige gemeentes. gewoon onmogelijk is om, uh, om. te controleren. Dat is dan toch eigenlijk. een hele gekke gang van zaken? Ehm. Uh... Ik denk dat dat, dat, dat veel mensen, veel gemeentes op dit moment zoekende zijn, inderdaad. Van, uh, hoe gaan we om met die met die controle en die handhaving? Ik heb al eerder gezegd dat het gaat om een normbesef en handhaven is één ding, maar uh, naleven van de wet is een tweede en dat kun je ook op andere manieren doen dan uh, handhaving. En uh, uh, natuurlijk moet je als een nieuwe wet is ingetreden uh, gelijk die handhaving op orde hebben. Althans, uh, je moet zorgen dat dat de regels uh, nageleefd worden. Uh, dat betekent eerst wat strenger erop en ja, later wat teugels wat vieren om ja, toch uh, die, die cultuuromslag te, te krijgen. Wat ik al zei, van het, is, uh, het is met name uh, gericht op, op het normbesef... en de ja. verandering van het normbesef. Ja, nou, het, het lastige, je zegt het net al... eigenlijk wordt er gekeken naar de volgende generatie uh, tieners. Uh, ja. Dat het lastig is om deze groep uh, eigenlijk nu uh, echt compleet... van, van mindswitch uh, ja. te doen, nou, van mindsetting uh, te ja. doen veranderen. Um, hoe lang gaat dat duren? Uh, ja, dat is moeilijk te zeggen. Ik, ben, ik, ik heb daar... Uh, ik zelf denk dat, dat je moet denken aan een jaar of vijf... dat het over een jaar of vijf... dat het redelijk normaal is. Ik, ik, uh, ik denk dat dan... Uh, um, redelijk de boodschap is doordrongen dat uh, inderdaad het alcohol onder, die, onder de 18 uh, ja, inderdaad niet verstandig is. Je ziet diverse uh, bierbrouwers ook wel uh, daarop inspelen en ook de boodschap ondersteunen. Uh, ja, wat, hoe, wat, wat doen die dan? nou uh, Bijvoorbeeld uh, de, de, een commercial uh, Armin van Buren wordt door een grote biermerk uh, ingeschakeld inge, om uh, op een andere manier met uitgaan uh, om te gaan. Uh, je ziet ook in de reclames uh, dat, dat het niet cool is om de hele dag door te gaan. Uh, een jongen die gaat met een, uh, een mooie dame naar huis terwijl de rest uh, lam in de koeg ligt. Zeg maar. ja. Dat beeld krijg je van een, van een reclame. En uh, daarnaast heeft een andere bierbrouwer informatie over alcoholmisbruik op zijn web, uh, website gezet. Wat ook een stukje voorlichting is. Uh, dus ja, wat dat betreft uh, steunen die grote bedrijven ook wel de, de boodschap dat onder de 18 niet verstandig is. Uh, ja. Om dan al te beginnen met... Uh, met, met drank. Ja, eigenlijk vrij opvallend natuurlijk dat, uh, dat de, bier, de grote alcoholverstrekkers die, dus, uh, die daar dus hun, hun centen mee kunnen verdienen met die, met die groep uh, tieners dat die daar eigenlijk achter staan. Ja, maar ik denk dat, dat hun kiezen voor geld verdienen met, uh, met een beetje maatschappelijk uh, uh, ja. besef. Uh, dat het inderdaad uh, niet, niet verstandig is. Er is ook uh, ja, de laatste jaren al veel meer bekend wetenschappelijk gezien dat het veel schade brengt. En uh, ja, ik denk dat iedereen daar wel van doordrongen is. Ja, nu, nu de jeugd nog en de, en de ouders uh, en daar, ja, daar, daar is is nog een taak, want daar denk ik dat wel de basis ook ligt. Mm -hmm. Helder. Joeri Viech, uh, blijf vooral zitten. Uh, Zometeen praten we met je verder. En dan uh, praten we over een nieuw project over veilig uitgaan. Oké. Okay. Amsterdam en Rotterdam komen vandaag op hoog niveau samen. Burgemeesters Eberhard van der Laan en Ahmed Abu Abutaleb... gaan namelijk een van de grootste vraagstukken van de afgelopen jaren bespreken. Mogen er binnenkort weer supporters van de uitspelende ploeg aanwezig zijn... bij wedstrijden tussen Ajax en Feyenoord? De supporters zelf, ja, die zien het uiteraard zitten. Maar wij willen van een objectieve bron weten... hoe belangrijk dat publiek nou is bij wedstrijden tussen Ajax en Feyenoord. En daarom leggen we ons oor te luisteren bij een deskundige. Hij is al meer dan 40 jaar een herkenbare ...en sinds 2008 commentaar tot bij het huidige Fox Sport. Theo Rijsma, goedemorgen. Hallo. Um, wat is de klassieker nou zonder uitpubliek? Nou, je mist sfeer. Het, een, een lege plek in een stadion waar normaal gesproken altijd veel mensen zijn... ...en waarbij het uh, in ieder geval oogt alsof het uitverkocht is, is ineens niet meer dat stadion. Je mist dus in een hoek uh, mensen die van de tegenpartij zijn, als je het zo kunt noemen. Mm -hmm. En dat mist uh, aan een wedstrijd die verder zo belangrijk is en zo aardig is. Ja, u heeft het nodige meegemaakt, al tientallen jaren loopt u mee in de, in de voetbalwereld. Um, u heeft uh, uh, klassiekers uh, meegemaakt, zowel met als zonder publiek. Um, uh, blijft dit nou, de, ondanks dat er nu op dit moment geen uitpubliek is, de mooiste wedstrijd die, uh, die het Nederlands voetbal kent? Nou, nee, dat, dat, zo wil ik het niet zeggen. Het is wel een zeer speciale en wat dat betreft springt hij er bovenuit. Maar je hebt natuurlijk altijd wedstrijden die naar aanleiding van de competitieladder een rol spelen. En dan gaat het toch altijd om het feit van wie wordt er kampioen. En soms is dat wel eens het geval dat het niet alleen met Ajax of met Feyenoord te maken heeft. Voor Feyenoord uh, is het meestal overigens de laatste jaren zo. Ja. Sinds uh, 2009 is het uitpubliek uh, niet meer welkom. Uh, uh, was, was dat destijds een, een begrijpelijk besluit? Ja, dat vond ik toen wel. Kijk, er zijn ook altijd mensen die hebben het verpest. En de mensen die het verpest hebben, die waren nog een groot in aantal. En die kwamen van twee kanten. Want, want de, de situatie was natuurlijk veel geweld tussen supporters, hoge spanningen, veel politie inzet. Wat maakt dat het, dat het nu anders zou kunnen worden? Nou, toch het gevoel bij twee burgemeesters die ik wel apprecieer. Die in ieder geval doorhebben dat wedstrijden iets van hun charme verliezen. Nou, niet alleen charme, maar door hun, van hun betekenis verliezen. Doordat het uitpubliek er niet bij kan zijn. En nou, omdat ze dat voelen. En ze kennelijk beide toch ook een, een sporthart hebben. En daarop gewezen worden in ieder geval door raadadviseurs. Die zeggen, nou, we moeten er toch weer over praten. We moeten toch weer kijken of het wel kan. Ja, Ahmed Aboutalep, uh, burgemeester van Rotterdam, die heeft in juli gezegd dat voetbal een maatschappelijke betekenis heeft. Uh, ja. Dat het meer, ga, meer gaat dan om alleen een rekensom. Ja, is uh, nou, is er, nou, is er inmiddels wel al een miljoen euro bespaard uh, sinds dat er in 2009 uh, de uitsporters uh, wegblijven? Uh, wat, wat is nou belangrijker? Nou, ik weet niet of je alles in geld moet uh, gaan, gaan uitdrukken. En, uh, het is natuurlijk wel een feit dat als je zoveel trammeland uh, afroept omdat er een voetbalwedstrijd wordt gespeeld, ook al is het dan een klassieker als Ajax tegen Feyenoord of Feyenoord tegen Ajax, dan moet je dat natuurlijk altijd wel in oogenschouw nemen. Maar je kunt ook niet voorbij gaan aan die opmerking van Abu Talib dat hij zegt het is een maatschappelijk verschijnsel en dan is uh, politieinzet daarbij uh, ja, in ieder geval ook uh, verantwoord. Hebben de supporters laten zien van zowel Ajax als van Feyenoord dat, uh, dat, ja, dat een, een, een klassieker met uit publiek mogelijk is? Nou, we zijn het in ieder geval met de mond beleden. Aan de andere kant is het zo dat juist de laatste maanden Ajax-supporters uh, her en der nogal verkeerd zijn, zijn opgetreden bij uh, die internationale wedstrijden die zijn ja. gespeeld. Dus wat dat betreft is dat een slecht teken. Ja, ik wou, ik wou net zeggen... supportersgeweld is, is van alle tijden... maar lijkt de, de laatste decennia steeds heftiger te worden. Is, is het dan niet heel gek om eerst een aantal jaren zonder uh, uit publiek te spelen... deze klassiekers... en, en vervolgens te zeggen... Uh, nou ja, die situatie is niet gewijzigd... maar we willen er toch weer aan? Nou... Ik uh, moet denk ik bestrijden dat het geweld is toegenomen in de laatste tijd. Kijk, die die Ajax-Citer zijn er natuurlijk inderdaad incidenten geweest van de laatste maanden die, die er niet om liegen. Nee. Maar het, in zijn algemeenheid kun je zeggen dat er minder herrie rondom voetbalwedstrijden is de laatste jaren dan uh, in het verleden. Heeft u zelf eigenlijk wel eens enge momenten meegemaakt uh, tijdens klassiekers? Nee, maar ja, ik, ik verkeer in, uh, met, met een voorrecht als ik daar ben dat ik op een gegeven moment naar mijn commentator uh, sterk loop... En dat ik daar eigenlijk afgescheiden van een ieder zit. En in ieder geval zitten daar om mij heen dan in ieder geval mensen in de buurt die alleen maar van één kant zijn. Want ja, mensen die, die van een andere ploeg zijn, van die bezoekende ploeg, die worden vaak toch weggestopt op een plaats waarvan ik denk ik zou er niet graag tussen zitten. Want het is een eindweg van het vel. Ja, dan kan ik me toch voorstellen Dan u moet, u moet zo'n stadion inlopen. Uh, u komt ongetwijfeld supporters tegen op uw weg ja, uh, richting ja. het stadion. Um, um, is die sfeer dan grimmiger anders tijdens zo'n klassieker dan een uh, nou, andere wedstrijd? Nee altijd wel eens een beetje lachen om collega's die zeggen dat ze, dan, dat ze dan belaagd worden of zo. Daar heb ik in al die jaren nooit last van gehad. Dus wat dat betreft denk ik, ook wel eens, je moet gewoon doorlopen en als je zoiets hoort, dan moet je je niet bij het minste of geringste gepakt voelen. Uh, ja, u heeft dus al tientallen klassiekers uh, meegemaakt. Um, uh, is er een klassieker waar u de fijnste herinnering aan, aan beleeft? Nee, iedere keer is het wel weer een klassieker waarvan ik zeg, ik kijk er naar uit. Toch vanwege dat speciale karakter dat nou eenmaal om die grote clubs hangt. Aijs en Feyenoord, dat zijn natuurlijk uh, de clubs in Nederland en eerder heb ik wel gezegd van nou er zijn ook andere wedstrijden belangrijk maar ja die wedstrijd Ajax tegen Feyenoord heeft natuurlijk iets speciaals vanwege ook de geschiedenis in de loop der jaren zijn die wedstrijden altijd zo bijzonder geweest, er zit zoveel rivaliteit tussen, ja dat zijn bijzondere wedstrijden waar je altijd van tevoren vooral naar uitkijkt en waarbij je toch eigenlijk nooit het gevoel hebt dat je beetgenomen bent met een teleurstellende wedstrijd. Ja nou, tot slot eh, vandaag zitten ze dus aan tafel samen Eberhard van der Laan en Abu eh, Abutaleb eh, wat wilt u de burgemeesters als advies meegeven? Nou ik denk dat het belangrijk is dat ze niet alleen mijn advies horen, maar vooral het advies horen van het openbaar ministerie, van de politietop en van allerlei mensen die erbij betrokken zijn. Want kijk, dat zijn de mensen die natuurlijk in de praktijk daarmee te maken hebben. Politiemensen moeten dat aankunnen en ze moeten er niet alleen maar op uit worden gestuurd om te gaan weppen omdat er een soort volksopstand is. Maar u spreekt met uw voetbalhart. Wat zou u dan de burgemeesters meegeven? Nou, toch maar mogelijk maken dat er uh, weer uh, publiek van de andere club uh, bij is wanneer er in Amsterdam en in Rotterdam wordt gespeeld. Duidelijk. Commentator Theo Rijtsma, hartelijk dank. Oké. Okay. En als dit het allereerste is dat u vandaag hoort... dan heeft u uw wekkerradio precies goed staan. En dan weet u ook dat het nu half zes is, hoog tijd ervoor. Het Nieuwsminuutje. Leon Mastik, goedemorgen. Goedemorgen, Erik. Roermond is in de ban van diverse branden deze nacht. En ook vannacht is het eh, dus weer raak. Een camper, een caravan en twee auto's zijn in vlammen opgegaan. Afgelopen avond was er ook al een grote brand in de ijsfabriek van Campina. Eveneens in Roermond. Die brand is waarschijnlijk aangestoken, zo denkt de brandweer. Er wordt vooralsnog niet uitgegaan van een verband tussen de incidenten.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 Ja, Stijn zei het al, veel regen vannacht ook. En daardoor is er deze morgen kans op gladheid op de snelwegen. Dus hou daar even rekening mee. Tot zover. Het minuutje. Dankjewel, uh, Leon Mastik. Straks uh, praten we verder met onze studiogast Juri uh, Viek. Uh, en dan hebben we het over uh, ja, het uitgaansleven, het overlast rondom het uitgaansleven. Er is een pilot gestart en daar gaat hij ons van alles over vertellen. Handel op je rug Ik ga vergeten in je tuin en laat ze lopen Nu hij wakker bent, weet ik het ook niet meer. De kraaien waren dat op radio 1, de Wakkerschutplaats. En ik vind je ja lekker. Ja. ja. Uh, zullen we uh, anders uh, met Juri Vieg uh, verder praten over het uitgaan? Uh, ja. Want uh, het is ieder jaar eigenlijk weer raak. Uh, de politie verrichtte ruim 800 aanhoudingen de deze oud en nieuw, deze jaarwisseling. Dat is een stijging van 12% ten opzichte van het voorgaande jaar. En in het totaal zijn er vier, uh, ja, 8400 incidenten gemeld. Uh, Juri Vig van uh, het CCV, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Okay. Um, vanuit het CCV gaan jullie een pilotproject opstarten. Ja, dat klopt. Um, hoe gaat het project eruit zien? Uh, nou ja, we zijn al begonnen. We hebben eerst een uh, onderzoek gedaan naar uh, ja, innovatieve maatregelen tegen uitgaansgeweld en overlast. Uh, dat doen we samen met uh, bureau Beker uh, in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie. En, uh, wij gaan de resultaten van dat onderzoek uh, testen in de in praktijk in vijf gemeentes in Nederland. Oh. En, uh, dat zou voor de eerste keer in Nederland zijn dat we min of meer wetenschappelijk onderzoek doen... naar de effectiviteit van maatregelen tegen uitgaansgeweld. Hoe, hoe doe je daar onderzoek uh, dat betekent, en, en, en, ja, we, er zijn vijf beïnvloedende factoren zeg maar, te benoemen die uh, voor uitgaansgeweld zorgen. Nou, een daarvan is bijvoorbeeld uh, middelgebruik, dus drank en drugs, mm -hmm. voor combinatie daarvan. En uh, ja, we gaan kijken, van welke mate, wat is het probleem? Dus uh, je gaat eerst een analyse maken van, het, van de veiligheidssituatie. Mm -hmm. En uh, vervolgens kijk je van, wat doet de gemeente al uh, aan... Uh, aan, aan, wat treft het al aan, aan maatregelen tegen dat probleem? Is het ook daadwerkelijk een probleem? Nee. En uh, daarna gaan we een aantal maatregelen selecteren. Die leggen we voor aan de begeleidingscommissie. En die gaan we in de praktijk begeleiden en lokaal inzetten. Nou, uh, het gaat om wat voor problematiek is er. Natuurlijk ook boeiend. Zijn, zijn er gebieden in Nederland of plekken in Nederland... waar de problematiek vele malen groter is dan op andere plekken? Nou, uh, over het algemeen kun je zeggen dat er in de uitgangsgebieden... echt specifieke uitgangsgebieden zoals in de grote steden... meer gebeurt dan in de wat kleinere gemeentes... Uh, dus ja, dat, dat, dat verschil is er wel. En, Alleen, en ja, verschilt dat, dat dan ook nog door, door Nederland heen? Eh... Uh, Even kijken, nou ja, nee, eigenlijk, nee, want de meeste dingen die gebeuren in het uitgangsleven monden uit in geweld. En ja, vaak is dat of verbaal of fysiek. Of, uh, dus dat is overal wel dezelfde vorm. Uh. Het, het, het is nog wat uh, uh, weinig concreet misschien. Uh, uh, je zegt ja, we gaan kijken naar de problematiek. Hè? Je gaat cijfers erbij pakken. Je gaat kijken wat is er nou effectief is. Wat, wat is er minder effectief. Uh, op het moment dat je dan uh, wat weet, uh, op welke manier ga je dat dan inzetten? Zou je bijvoorbeeld een voorbeeld kunnen geven van, van iets wat je, wat je op dit ja. moment verwacht? Nou ja, wat wat we ehm... Uh... Uh, wat wij ooit wat we gezien hebben is... Uh, we hebben in Nederland ve ook veel fietsenproblemen... Hè, met parkeren van, van fietsen. Uh, ja. nou, om te kijken hoe we dat aan kunnen pakken... is bijvoorbeeld uh, een kunstenaar in Amsterdam... die heeft uh, fietsvakken gecreëerd met schildersteep. Ja. Daarin uh, zag je iedereen keurig die fietsen in die vakken zetten. Nou ja, als je dat uh, met licht gaat, bijvoorbeeld gaat bewerkstelligen... wat je aan en uit kan zetten... en daarin ook nog boodschappen mee kan geven... van uh, let op je uh, portemonnee of je, of je iPhone... Ja. Uh, daar kun je verschillende dingen combineren met elkaar... waardoor je uh, ja, een innovatief karakter... En uh, ook daarin uh, uh, maatregelen treft om die uh, overlast uh, tegen te gaan van, van de fietsenproblematiek. Ja, duidelijk. Joeri Vig, uh, projectleider van onder andere Veilig Uitgaan bij het CCV... het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. We komen straks nog uh, één keer bij je terug. Nederland Ondernemersland en Nederland Schaatsland... gaan hand in hand met het bedrijf Iceworld. De onderneming uit Baarn maakt namelijk een goede kans... om een grote opdracht uit het hete Dubai binnen te halen. Daar is de nieuwe schaatsdiscipline Ice Derby hot. Martijn Reef van Iceworld, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe moordend is de concurrentie? Volgens mij niet zo moordend deze keer. Nee? Nee, want wij zijn uh, via het, uh, ja, het schaatsdeeltje wat eigenlijk niet zo heel... Groot is zijn wij uh, in contact gekomen met uh, Jack Mortel, uh, de, de president van de IJsderby federatie. Mm. En, um, ja, en ook via Jeroen Otter is dat een beetje gegaan. Mm -hmm. En vanuit daar um, zijn we vaak met elkaar aan het praten geweest over hoe we dit uh, zouden kunnen gaan doen in het, uh, het heet Dubai, zeker in mei juni. Ja. En wij denken met ons systeem dit het beste te kunnen doen. Ja, dan mag ik dus eigenlijk al wel stiekem stellig gefeliciteerd. Jazeker, dankjewel. <laughs> Kijk. Um, uh, Jullie gaan een ice derby baan maken. Um, nou, de, he, ik, heb, ik heb nog nooit van Ice Derby gehoord. Ik denk vele, vele luisteraars ook niet. Kun je het heel kort even aangeven wat dat is? Nou, ik had er tot voor een paar weken geleden ook nog nooit van gehoord. En uh, eigenlijk is het heel simpel. Het is, een, uh, het is een mix tussen short track en lange afstandsschaatsen, waarbij lange afstandsschaatsen wordt gedaan op de 400 meter uh, oogelbaan. En ijsderby eigenlijk op een 220 meter of 180 meter ovalbaan. En uh, dat wordt gedaan met vier schaatsers. Mm. En uh, degene die het snelst is, die wint. Yeah, so ja, zo simpel als dat eigenlijk. Ja, zo simpel is het eigenlijk. En in dit geval in Dubai um, leveren wij eigenlijk nog een rechthoekige baan. En wordt er een, um, een, een luchtboring, zoals je ook ziet bij een 400 meter baan in Piaf, uh, die wordt geleverd in een oval. Oké, okay. uh, wat, wat is jullie geheim? Want uh, uh, uh, jullie doen het goed, uh, gaan die baan in Dubai maken. Waarom kunnen jullie dat wel en kunnen anderen dat niet? Nou, vaak in uh, dit soort gevallen is, uh, is tijd en kwaliteit erg belangrijk. Mm -hmm. uh, uh, wat betreft tijd, wij kunnen op dit moment uh, nog steeds het snelst een ijsbaan opbouwen en afbouwen. Puur omdat wij een opvouwbaar en invouwbaar uh, aluminium systeem gebruiken. En uh, verder kwaliteit, omdat aluminium natuurlijk uh, ja, een natuurlijke geleider is van energie. Waardoor het veel makkelijker is om ijs te maken en ook nog eens kwalitatief goed ijs te hebben. Ja. Uh, zeker in een gebied als Tobië, omdat het daar natuurlijk uh, minimaal 20 tot 25 graden is. Dan gaat je geheim. Ja, maar het is uh, wel bekend in heel de wereld. Oh. <laughs> <laughs> um, ik, ik, ik neem aan dat, het, dat dit dan niet de eerste keer is dat jullie op een, op een warme plek, uh, op een bloedhete plek zelfs, een ijsbaan hebben neergelegd. We hebben op dit moment in Australië doen wij een, een tour door vijf uh, verschillende steden met een ijshockeybaan, Waarbij uh, Amerika tegen Canada een exhibition game speelt. puur Om, uh, om, om Nieuw-Zeeland ja, meer spektakel te brengen. Mm -hmm. uh, verder ligt er op dit moment een, een 4.000 kilometer fun park uh, midden op het Zocalo plein in Mexico City. Uh, waarbij het zelfs uh, tent buiten ligt met 25 à 30 graden. Dus mensen, skiën, mensen schaatsen daar gewoon in, uh, in Kortenbroek en uh, soms wel in Ja. En Martijn, uh, je, uh, kijk, je kan een, een schaatsbaan in, in Heerenveen aanleggen of, uh, of, uh, of om de hoek uh, in, het, in het plaatselijke dorp in, uh, in Nederland. Maar als je een schaatsbaan in Dubai aanlegt, uh, dan mag ik aannemen dat je uh, van een uitstekende orde uh, uh, mag spreken. Nou, het is niet zo dat wij ineens dubbele rekenen omdat het Dubai is. Um, maar uh, tuurlijk, als je kijkt naar de, de, de wereld als markt, dan is Nederland um, echt een prijsconcurrerende markt. En als je kijkt naar Australië en Mexico en inderdaad het Midden-Oosten, daar kunnen wij inderdaad betere marges halen. Ja, maar ik, ik, ik, in, in Dubai zit het, zit het grote geld natuurlijk. Um, als je dan met, met, zo, met zoiets spectaculairs komt als een ijsbaan daar... dan, dan kan ik me best voorstellen dat je, dat je daar een aardig, centje, een aardig zakcentje mee verdient. Uh, we verdienen inderdaad uh, leuk geld mee. Alleen, het gaat mij in eerste instantie natuurlijk ook om het geld verdienen. Maar het mooie van dit ijsderby-verhaal is dat... Uh, wij ons niet meer alleen, alleen maar hoeven te focussen op Dubai. Ja. Omdat wanneer we het in Dubai goed doen weten we dat we het zo meteen ook in Amerika of in Macau of in Rusland kunnen neerleggen... omdat ze dit uh, een, een, een terugkerend verhaal van willen maken hmm. wereldwijd. Ja. Uh, Martijn, tot slot, wat voor schaatsen heb jij? IJshockey Wat voor schaatsen? IJshockey schaatsen. IJs dus van die harde schoenen, korte schaatsen. Ja, ja. ja. Die, zijn, die, die, die zijn ook het meest ideaal voor, uh, voor, uh, uh, voor dit werk? Nou, ik moet zeggen, voor dat ijsherapie is het een, uh, is een goede vraag. Want zij weten zelf nog niet wat voor schaatsen ze gaan gebruiken. Of het soort track ze worden, of, uh, of schaatsen op lange afstand. Dus dat, uh, dat ga ik uh, zo meteen eind januari hier waarschijnlijk meer horen als ik daar ben. Dan gaan we achterkomen in, uh, in Dubai. Uh, Martijn Reef van Iceworld, dankjewel. En dankjewel. succes. En well, explaining where people belong. I hate ignorant folks that pay money to see gigs and talk through every fucking song <laughs> I hate people in nightclubs, snorting coke and explaining where you're going wrong Well if you agree, then come hating with me and feel free to sing along And it goes like, La la la la la La la la la la La la la la la La la la la la La la la la la La la la la la La la la la Wonderful love And I hate pointless status, updates on Facebook <laughs> FYI, we were never m We pretend to be friends on the internet when In real life we have nothing to say To each other, oh brother, I have love for my mother For good times, for music and my mates Yeah, I love and I live and I have love to give But sometimes all you can do is hate And it goes a lie, a la a lie, a lie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 And I hate queuing up for festival toilets Especially when you need a shit <laughs> And I hate the X Factor for murdering music you bunch of money-grabbing pricks And it goes a lie, a-la-la-la-lie la <laughs> la <laughs> la <laughs> la <laughs> a la <laughs> la la la a la la la la a la la la la a la la la la A-la-la-la-la-la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 And It goes like lie, la la light la la la la la la la la la light la la la la la la la la la la la la la one more time as you can la la la light la la la light la la la light la la la la la la la la la la la la la Thank you much. En zo klinkt het als Passenger in Londen speelt. I hate, hoort u. Dus in de live versie op Radio 1, 13 minuten voor 6 uh, jaar. Het jaar is al uh, bewogen begonnen op het gebied van uh, uitgaan. In totaal zijn er tijdens oud en nieuw 8400 incidenten gemeld. Daarnaast is de leeftijd van alcoholgebruik verhoogd van 16 naar 18. Maar een derde van de gemeente gaat hier nog niet aan meewerken. Ja, genoeg te bespreken dus over het thema uitgaan. Oftewel veilig uitgaan. Uh, bij ons aan tafel zit Judy Vig. Uh, hij is projectleider van onder andere veilig uitgaan bij het Z Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Um, Jury, op het gebied van veilig uitgaan. Um, wat doet het Centrum voor Criminaliteitspreventie? Uh, nou ja, wij helpen gemeenten in het vormgeven van de samenwerking. Tussen uh, gemeente, uh, politie en ondernemers. Uh, om, op, om op lokaal niveau uh, ja, het uitgaansgeweld en overlast aan te pakken. Mm -hmm. uh, We leveren informatie uh, door middel van de keuzewijze veilig uitgaan. Daarin staan maatregelen uh, die gemeenten, uh, politie en ondernemers kunnen treffen tegen uitgaansgeweld. Um, we adviseren gemeenten, we adviseren politie. Uh, we zijn veelal in gesprek met Koninklijke Horeca Nederland. Uh, we voeren uh, uh, ja, veelal beleid uit, ook vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie. En uh, jij ja, hebben ook een uh, informatieve taak naar, naar de horecaondernemers zelf. Ja, het, het, het heeft nogal uh, wat van doen. Uh, volgens mij heb, heb je echt een ontzettend breed, uh, breed segment dat je moet, uh, dat je moet behandelen. Tot. Uh, het, uh, hoe doe je dat? <laughs> uh, dat, uh, dat doe ik met uh, nog een aantal andere collega's gelukkig. En in samenwerking met, uh, ook met andere bedrijven. En uh, natuurlijk uh, veelal ook met, uh, met de politie en, uh, en de gemeente zelf. Uh, en... Uh, we, we, we pakken natuurlijk uh, projecten eruit. Uh, we gaan niet alles doen. Dus dat zou een beetje onmogelijk zijn. Ja. Alleen uh, ja, we, we zorgen voor de van hoe, hoe kun je het lokaal goed organiseren. Ja. En uh, hoe krijg je nou zicht op de juiste maatregelen? Want daar, dat is nog een, een, een, een terrein die gewonnen moet worden. Van welke maatregelen werken nou echt? En uh, tegen uitgaansgeweld. Ja, je, je noemt de hele tijd eigenlijk de lokale politiek, de gemeente. In hoeverre heeft, heeft de ondernemerswereld hiermee van doen? Uh, heel veel, want wat ik al zei, we werken samen ook met Koninklijk Koninklijke Horeca Nederland. En uh, daarin, uh, ja, bijvoorbeeld dit jaar gaan we ook een onderzoek doen naar criminaliteit tegen de horecaondernemers zelf. Mm -hmm. En uh, in die zin uh, heeft de horeca ook te maken met uitgangsgeweld. Want wat er in, uh, in een café of in een discotheek gebeurt... kan op straat belanden. En wat op straat begint... kan ook in een discotheek of kroeg uh, uh, eindigen. En Dus ja, de ondernemer heeft daar uh, lokaal heel veel belang bij... Om, uh Samen met de gemeente en de politie uh, samen op te trekken. Ja, uiteindelijk uh, is uh, anders namelijk iedereen er dupe van. Uh, dat is duidelijk. Ja. Maar die gemeente die zegt nu over die uh, leeftijdsgrens voor alcohol. Ja. Nou, uh, veel gemeenten zeggen daar. Nou, uh, laat nog maar even zitten. Uh, dat gaan we nog even niet handhaven. Dat is toch een slechte zaak. Uh, ja, maar dat is iets anders dan uitgangsgeweld. Want uh. dat is een overtreding van een wet. Ja. En uh, wat alcohol drinken hoeft niet per se. Maar het se begint be bij alcohol, toch? Niet altijd. Nee? Nee. Er nee? zijn andere factoren van invloed op, uh, op uitgangsgeweld. Dat kan bejegening zijn. Van, uh, dat tot agressie werkt. Dat kan zijn uh, de temperaturen in, in, in de kroegen. Die niet, uh, de juiste, uh, niet juist zijn. Warmte, uh, drukte, wat kan zorgen voor irritatie. Ja. Er kunnen persoonskenmerken zijn van iemand. Iemand kan wat agressiever zijn dan de ander. En heeft een kort lontje. Er zijn vele factoren mogelijk uh, die tot uh, geweld uh, kunnen komen. Ja, als we dan aan het einde van dit jaar gaan kijken naar dat totaalplaatje, naar het alcoholmisbruik, het handhaven van de regels en, en vooral ook de veiligheid in het uitgaansleven. Ja. Um, hoe, hoe staan we er dan eind dit jaar voor ten opzichte van nu? Ik hoop dat ik daar heel veel invloed op ga hebben, maar uh, ik verwacht dat we sowieso wat meer zicht hebben op maatregelen die, uh, die ingezet worden. Uh, die, uh, waarvan je daadwerkelijk een verschil kunt maken. Daar Amsterdam zelf en Eindhoven zijn als gemeente zelf al goed bezig ja. Uh, met dat met, met thema. En ik hoop dat wij als CCV in vijf gemeentes ook een bijdrage kunnen leveren aan, aan Nederland. Om hen te, te voorzien van informatie. En ook een stukje begeleiding uh, op maat. Ja, Vieg van het CCV. Bedankt voor je komst naar de studio. En uh, maak een hele mooie woensdag van. Dankjewel. Tweetalig onderwijs. In Nederland bestaat het al langer. Maar op basisscholen was dat nog niet aan de orde. Simpelweg omdat het niet mocht. Ja, er komt vanaf vandaag verandering in. Minister Sander Dekker van Onderwijs maakt de scholen bekend... Uh, uh, die een pilot mogen uitvoeren met tweetalig onderwijs. We weten dat de Haagse schoolvereniging in ieder geval mee gaat doen. Uh, Willy Grijze, bestuurder van die stichting. Goedemorgen. Goedemorgen. Allereerst uh, mogen we u feliciteren. Ja, dank u wel. Ja, tweetalig basisonderwijs dus. Waarom wil uw school dit zo graag? Uh, dat willen wij, omdat er uh, zeker in Den Haag speelt al een aantal jaren uh, een behoefte is aan tweetalig onderwijs. Wij, wij doen al meer dan uh, 100 jaar Nederlandstalig onderwijs en al 30 jaar ook internationaal onderwijs voor expertkinderen. Mm -hmm. Wij krijgen regelmatig telefoon van Nederlandse gezinnen die een reden hebben om hun kinderen uh, Engelstalig onderwijs te willen laten volgen. Maar die kinderen mogen wij niet aannemen, omdat onze internationale scholen enkel zijn voor expertkinderen. Dus voor kinderen die tijdelijk in Nederland zijn. Zoals ja. bijvoorbeeld personeel van ambassades, van uh, het, het uh, gerechtshof enzovoort. Uh, in Den Haag hebben wij een hele grote groep uh, mensen die zelf tweetalig zijn. Ouders afkomstig uit verschillende landen. Ja. En die een tijd lang in het buitenland hebben gewoond. Ja. En ja. daarvoor is het in feite bedoeld. En voor ouders die een andere internationale achtergrond hebben. Ja, precies. Niet... En dat is niet alleen in Den Haag zo. Dat is in meerdere plekken in Nederland zo. Bijvoorbeeld in het zuiden, Eindhoven, Maastricht. Maar ook in Groningen, Amsterdam, Rotterdam. En ja, zo nog een aantal plekken waar de behoefte steeds groter worden. Nou, uh, uh, uh, bent u zelf eigenlijk tweetalig opgegroeid? Nee. Ik ben helemaal werkzaam geweest in het Nederlands onderwijs en nu een aantal jaren bij de HSV waar het internationale de, uh, de is. Als u nu terugkijkt dat u wel een tweetalige opvoeding wil hebben. Ja, ja, ja toch, het is toch wel? is een enorme verrijking. Ja, want wat is niet het grote alleen voordeel? Het op van taal, maar voor, nou, het is niet alleen de taal. Maar taal is onderdeel van een cultuur, en je pakt ook die cultuur mee. Dat is ook wat wij in ons Nederlandstalig onderwijs nu al aanbieden. Wij hebben Nederlandstalige scholen, maar die zitten wel in een internationale setting, en ook daar wordt gewerkt met een internationaal curriculum. wel in het Nederlands uiteraard. Maar duidelijk al een heel ander type onderwijs. Ik heb altijd en van mijn, mijn moeder geleerd... dat op het moment dat ik twee dingen heel erg goed wil gaan doen... Uh, dat ze allebei niet heel erg goed zijn... maar dat ze allebei uh, redelijk middelmatig zouden kunnen worden. Is het niet het, ja. ge het, het geval dat en, je dan straks... een mindere Nederlandse taal krijgt uh, on onder de jeugd? Dat klopt, dat klopt voor jou en voor mij... als wij dat nu zouden doen. Uh, mijn Engels bijvoorbeeld... alhoewel ik extra scholing heb gehad enzovoort. En, uh, mijn Engels is uh, best goed... maar ik, word, ik heb nooit meer het niveau... van een native speaker... Ja. Maar als je kinderen van jongs af aan opvoedt in twee talen, wat met heel veel gezinnen gebeurt, gewoon omdat dat Nederlandse gezin zeven jaar in Londen heeft gewoond, of omdat moeder Engels sprekend is, dan is dat dus wel zo. Dan gaan die twee talen naast elkaar samen. Maar je hebt wel gelijk, en dat is ook de zorg die wij overal horen, uh, je wilt absoluut niet dat uh, het onderwijs in het Nederlands eronder lijdt. Mm -hmm. En de verantwoordelijkheid van de staatssecretaris is ook dat de kinderen wel de kerndoelen halen aan het ja. eind van de rit. Maar hoe gaan, hoe gaan we daar dan voor zorgen? Daar gaan we voor zorgen, omdat we nu een vijfjarige uh, proefperiode tegemoet gaan. Waarin we, uh, dat doen we niet als groepje scholen, twaalf scholen in Nederland, wij werken overigens al. Wij zitten al met een groep van pakweg vijftien scholen al uh, bijna vier jaar lang in een werkgroep die hiermee bezig zijn. Mm -hmm. Dus dat is al. Maar wij worden ook begeleid door de Stichting Leerplanontwikkeling, de SLO. En we worden begeleid door de Universiteit van Utrecht... die heel goed ook de ontwikkelingen volgt... en die ons ook uh, begeleiden in de ontwikkeling van het curriculum. Ja. Want dat is een van de doelen. Aan het eind van de projectperiode... dan moeten wij een curriculum klaar hebben voor de hele basisschoolperiode. Ah, ja, is, want, want op dit moment start u nog niet met de tweetalige lessen in elke groep? Nee, wij gaan beginnen... Met uh, groep 1, dus met de leerlingen, die na de zomervakantie naar school komen. Dat uh -huh. uh, gaat dus heel voorzichtig opbouwen. Yeah. Omdat iedereen zich realiseert dat het een grote omslag is in het Nederlandse basisonderwijs. Ja, ja, en dat gaat uh, nog veel groter worden als ik, uh, als ik u zo hoor. Uh, en als je de, de staatssecretaris hoort. De staatssecretaris heeft natuurlijk forse uitspraken gedaan vlak voor de zomervakantie. Uh -huh. Wij zijn nu nog steeds verplicht in het basisonderwijs om 90% van de onderwijstijd in het Nederlands aan te bieden. Ja. Dat wil wij verruimen. Iedere ja. basisschool heeft de mogelijkheid om meer aan vreemde talen onderwijs te doen. Dat hoeft niet per se Engels te zijn. Nee. Uh, uh, uh, tot slot dan. Merkt u uh, met, uh, met dit tweetalig onderwijs in het zicht... dat, uh, dat de aanmeldingen voor uw school ook uh, uh, groeien? Uh, ja, vanaf het, moment, uh, vanaf het moment dat de staatssecretaris het bekend maakt een paar weken voor de zomervakantie stond echt de telefoon gloeit, Maar ik moet er ook bij zeggen... ...dat wij ook telefoon kregen en reacties... ...van ouders die nu op onze school zitten... en ...die een zorg en ja. Dat is terecht. Ja. Want je wilt niet dat... Uh, ...je wilt niet jouw kinderen... je hebt de school gekozen... ...en je wilt dat jouw kinderen gewoon goed onderwijs krijgen... ...en dan komt die school ineens uh, met een prachtige pilotplan. Maar jij wilt niet dat jouw kinderen daar een slachtoffer van worden. Dus het waren geluiden van twee kanten. Maar inderdaad, heel veel telefoons... Heel veel aanmeldingen. Ja. Wij kunnen maar. Een, uh, toen het bekend werd, hadden wij al uh, de plaatsen aangeboden voor volgend schooljaar. In, in Den Haag zitten we nog ook altijd met beschikbare plekken. En uh, al die ouders moesten dus gewoon worden teleurgesteld. dat waren er echt heel veel. Ja. Willy Grijzer, hij is bestuurder van de Haagse Schoolvereniging. Het is drie minuten voor zes. Woensdag 8 januari is begonnen met Nu al wakker van DNL. Het nieuws van vandaag. De wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord, de wedstrijd Dun worden de laatste jaren zonder supporters van de tegenstander afgewerkt. Vandaag overlegt Amsterdam met Rotterdam... of het nu toch weer mogelijk gaat worden om uitsupporters toe te laten. Voetbalverslaggever Theo Rijtsema legde net uit... wat een klassieker is zonder supporters. Nou, je mist sfeer. Een lege plek in een stadion waar normaal gesproken altijd veel mensen zijn en waarbij het uh, in ieder geval ook alsof het uitverkocht is, is ineens niet meer dat stadion. Je mist dus in een hoek mensen die van de tegenpartij zijn en dat mist uh, aan een wedstrijd die verder zo belangrijk is en zo aardig is. CDA-kamerlid Eddie van Heijem heeft tijdens de onderhandelingen over het herfstakkoord... en alle daaropvolgende akkoorden nooit het gevoel gehad dat er een deal voor het CDA in zat. De financiënwoordvoerder was bij veel de gesprekken betrokken... maar zei in nog steeds wakker dat het CDA er op geen mogelijkheid uit had kunnen komen met de VVD en PvdA. Die beweging zat er echt gewoon niet in. En ik vind dat, dat kun je ook aan het herfstakkoord uh, zien... Daar zit eigenlijk nauwelijks een uh, beperking van de oploop van de uitgaven in. Er zit ook nauwelijks lastigverlichting in. Mm -hmm. Maar dat gaat uh, het komend voorjaar denk ik wel duidelijk worden... als we met elkaar weer over de voorjaarsnoten en de verwachtingen van 2015 uh, spreken. In Amerika staat de teller inmiddels op negen doden door het extreem koude winterweer. In de helft van de staat is een waarschuwing uitgevaardigd... en veel scholen en andere publieke ruimtes zijn gesloten. Correspondent Wouter Zanting over de depressie... die verantwoordelijk is voor het extreem slechte weer.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 De rechtbank in Cairo hervat vandaag het proces tegen oud-president Morsi. In tegenstelling tot de vorige zitting zullen er nu ook personen gehoord worden in de rechtbank. Op straat zal het waarschijnlijk rustiger blijven dan eerder... omdat aanhangers van Morsi, leden van de moslimbroederschap... streng in de gaten gehouden worden. De moslimbroederschap is een paar weken geleden officieel door de overheid verklaard... tot terroristische organisatie. Dat betekent dat als je aanhanger bent van de moslimbroederschap... dan ben je een terrorist. Uh, als je naar een demonstratie gaat van de moslimbroederschap... dan staat vijf jaar op. En als je een demonstratie organiseert, uh, dan kan je de doodstraf krijgen. En daar zijn ze zitten. Zendtijd van WNL op deze woensdagochtend erop. Zometeen over een paar minuten het NOS Radio 1 Journaal met Marcel Oosten en Frederik de Jong. En vanaf 7 uur WNL weer met Vandaag de Dag. Nu al wakker. WNL. Nieuws in de nacht.